Nu is Nieuws van 12 uur. ...camera's is te zien dat hij de afgelopen week op de promenade des Anglais... ...markeringen heeft aangebracht. De man van 31 verkende de route zeker twee keer met de door hem gehuurde... ...witte vrachtwagen voordat hij donderdag op de mensenmassa mee inreed... ...zo blijkt uit het politieonderzoek. Bij de aanslag kwamen 84 mensen om het leven. Tientallen mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis... Vandaag zijn opnieuw twee mensen aangehouden, een man en een vrouw. In totaal zitten nu zeven mensen vast. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. Het identificatieproces van de slachtoffers in Nice verloopt moeizaam. Ruim twee dagen na de aanslag op de Promenade des Anglais... hebben nog altijd niet alle slachtoffers een naam. Waarschijnlijk zijn de lichamen van 16 mensen zo ernstig verminkt... dat identificatie moeilijk is. De pas aangestelde Brexit-minister David Davis zegt dat EU-burgers die in aanloop naar de Brexit willen verhuizen naar Groot-Brittannië mogelijk worden, wordt, worden teruggestuurd. Dat kan nodig zijn om te voorkomen dat te veel migranten het land binnenkomen, zegt Davis in de mail on Sunday. Hij zegt dat er niet zal worden getornd aan de rechten van de 3 miljoen EU-immigranten die al in Groot-Brittannië zitten. Davis herhaalde dat hij zich in de gesprekken met de EU hard zal opstellen. Gebapende mannen hebben een regionaal hoofdbureau van politie in de Armeense hoofdstad Jerevan bestormd. Daarbij is een onbekend aantal mensen gegijzeld, meldt de inlichtingendienst van Armenië. Er wordt met de gijzelnemers onderhandeld over de vrijlating van de gijzelaars. De politie heeft de omgeving afgezet. Een oppositiebeweging heeft in een verklaring de vrijlating geëist van hun leider die vorige maand werd gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij met geweld de regering ten val wilde brengen. Het weer bewolkt er en valt lokaal wat neerslag. In de middag klaart het vanuit het noordwesten op en het blijft droog. Het is dan 21 tot 24 graden. Vanaf morgen stijgen de temperaturen. Woensdag kan het zelfs tropisch worden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat door werkzaamheden tussen de kroopunten Diemen en Muilenberg 4 kilometer.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 Tell me what we gon' do Even though it's plenty to share People hungry in the streets, it ain't fair But you don't think about it until it Het is een zondige zondag. Sunny Side Up, Sunny Sunday, Haarlem, .haarlem 105, 89 en www.haarlem105.nl Normaal staan we ergens in het donker met een beetje licht. Maar in ieder geval binnen. We staan nu ook binnen met een prachtig uitzicht. Het is echt schitterend weer. We staan met het zand tussen de tenen hier in Zandvoort. Via de 89 en www.haarlem105.nl. is dit tot twee uur onanbeek voor die zender samen met twee collega's... van uh, het station wat eigenlijk meer verbonden is aan Zandvoort dan uh, Haarlem 105. CFM Dolly en Ingrid. Ingrid. Goedemiddag. <laughs> Hartelijk welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Uh, samenwerking vandaag tussen CFM en Haarlem 105 Radio. Hier vanuit Zandvoort. Wat doen jullie nu aangesproken bij, uh, bij CFM Dolly? Um, oh, dat is, ja, die kan toch kijken. Ja. Ingrid We <laughs> hebben Ingrid en Dolly. Ingrid zit links. Ingrid, ik uh, werk bij het programma Zandvoort Lunch op ja. de woensdag. Op de woensdag. En daar dus is het is een ik, beetje een rare dag voor jou vandaag. Uh, het is een hele rare dag, ja. <laughs> ja. <laughs> ik krijg de nieuwsberichten. Okay. En ik uh, regel ook uh, dat er mensen naar de studio komen. Ja. Meestal Zandvoortse ondernemers. Ja. En die dan ook een, lak, een leuke actie voor de, voor de luisteraars hebben. Ja. En daar doe ik wat interviews mee. Dus heel erg leuk om te doen. Iedere week een andere gast. Ja. Waar in Zandvoort zit hier FM ook alweer? Tolweg 10A. Dat is een beetje het centrum toch? Uh, het ligt net buiten het centrum Net eigenlijk. buiten het centrum, ja, Maar aan de, de andere kant van, uh, van, van het centrum niet aan zee toch? Klopt, niet nee, aan zee. Nee, nee. Dus jullie hebben niet dagelijks zo'n prachtig uitzicht. Nee. Wat we vandaag hebben. Nee. Oké, okay. <gif> we gaan een hele drukke uh, sunny side-up hebben. Ja, zie je. Van ons <middels> Speciale Sluit je aan de dingen. Sluit je aan de dingen. Afro's. Dan loop je hoor in televisie. Sluit met normaal natuurlijk altijd de muziekcentraal tussen 12 .2 en Sunny Side up met afwisselend Jan Gaus, Wolf van Opstal, Melvin de Graaf en Ron Beek tussen 12 .2 op de Sunny Sunday van Haarlem 105. Een paar items zijn geskipt. We hebben geen tweede weekenddagalbum, we hebben geen kofferbak. We gaan wel af en toe nog wat Haarlemse muziek draaien. Dat komt wel voorbij. En dat hitschijfarchief, dat proberen we er nog wel even tussendoor te proppen. Maar voor de rest hebben we eigenlijk heel veel andere dingen... dan dat we normaal tussen 12 en 2 doen. Zometeen komt al langs Roy van Buringen. Die is van de toeristenmarkt in Zandvoort. Die komt wat vertellen. Esther Jansen hebben we straks. Want ja, je ziet zie hier verderop hè, al die windmolens aan het eind van de horizon. En daar zijn heel veel, in ieder geval Zandvoorters, ook niet blij mee. En live muziek hebben we met Ariane Abbestee. die komt straks ze was geloof ik afgelopen donderdagavond bij Humberto Tan in RTL Late Night en straks is ze gewoon hier in de Sunny Side Up studio. 89. 9. Sunny Side Up op zondagmiddag van 12 tot 2. 1150.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 Rustig doen, take your clothes off, don't be so shy. Imani of Harlem 105. Allemaal rechtstreeks, dus met het zand tussen de tenen vanuit Zandvoort, vanuit de haven van Zandvoort. En Zandvoort is natuurlijk een van de bekendste toeristenpleisters hier in Nederland. Ik zag toen ik hier vanmorgen heen kwam, eigenlijk nauwelijks een geel, maar heel veel witte nummerborden. Roy van Buringen, inmiddels hier aangeschoven bij Sunny Side up. Over de toeristenmarkt in Zandvoort. Ja. Roy, goedemiddag. Hallo. Ik zou bijna zeggen, Zandvoort heeft toch helemaal geen toeristenmarkt meer nodig. Maar dat uh, blijkt toch nog wel <laughs> uh, animo voor te zijn. We, we misten het wel hoor. We missen het wel. Nou, we ja. hadden geen toeristenmarkt. En uh, het leek ons leuk om uh, in ieder geval in de maand juli uh, een uh, toeristenmarkt te gaan organiseren. Yeah. Dus uh, zodoende. En waarom misten we dat dan, Roy, in Zandvoort? Ik hoorde u niet heel erg goed. Waarom misten we dat dan in Zandvoort? Nou, omdat, uh, kijk, op vrijdag uh, is het toch best wel een lege dag nog. En um, ja, en, uh, maar dat dus wordt was elke vrijdag in naar. juli gehouden, hè? Ja, elke ja. vrijdag in juli inderdaad. Ja. En uh, ja, weet je, het was, uh, het was, zo, het was gewoon een, een leuk idee waar je over na zat te denken. Ja. En dan kun je bij Noordwijk kijken of uh, ergens anders. En die hebben wel een toeristenmarkt oh. En wij in Zandvoort niet. <laughs> niet nee En zodoende kwam het idee van nou, we gaan het gewoon proberen en uh, we kijken waar het uh, schip strandt. Ja. En, en hoe moet ik me dat dan voorstellen? Het is iedere vrijdag in juli in Zandvoort. Uh, wat gebeurt het, er dan? Het is een, Vooral uh, klein maar ludiek marktje yeah. met maximaal 15 à 20 kramen op het Gasthuisplein. Ja. En uh, ja, we beginnen om vier uur tot, uh, tot een uur of tien. Dus hm. het is een avondmarkt, Vanavond, vooral. Programma. En dan hebben we een heel leuk uh, caféje op het Gassersplein staan. En daaromheen is een terras gebouwd. Dus we proberen er een beetje een wisselwerking ja. van te maken. Ook om dat plein meer reuring te geven. En dat is het Gasthuisplein, Help eens even. Waar je Gassersplein is achter het Circus Theater. Achter het Circus ja. Het is een sfeervolle markt ingericht op de toeristen. En het trekt al aardig wat toeristen ook is. Wat zijn de eerste ervaringen ermee? Ja, de eerste markt van jullie. Uh, ja, daar is eigenlijk niemand op afgekomen. Omdat het zo het slecht was. weer oh, slecht, was. Het was oh. slecht, zo slecht weer. En, uh, dus dat hebben we op een gegeven moment gezegd. van well, Jongens, ja pak maar in. Het heeft geen zin. Nee. De tweede markt uh, was ze matig. Omdat vakantie nog niet uh, waren ja. begonnen. Ja. Dus dat is wel toch een, uh, een planning dingetje voor volgend jaar. Om uh, te kijken hoe we dat uh, verder gaan doen. Maar de afgelopen vrijdag zag je dat... Uh, dat dat het vakantie ging worden. En ja. je zag ook natuurlijk dat er een DTM was en dergelijke. Dus... Dat trekt dan ook publiek. Ja. Ja. ja, inderdaad. wordt er ook hoop reclame voor gemaakt. Uh, ja, zeker. We hebben rond de 200 posters nu hangen. En uh, veel uh, promotie natuurlijk op de radio en uh, de krant. Ja. Dus uh, Facebook heel veel. CenterParks werkt ook heel erg graag mee. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus, uh, dus zodoende, ja. Do Dolly van CFM. Het wordt op CFM ook breed aangekondigd dat die toeristenmarkt er is. Ja, zeker. En uh, ja, natuurlijk, want het is weer een heel leuk initiatief waarvan ik hoop dat het uh, zich dusdanig ontwikkelt dat we dat volgend jaar weer mogen omarmen in de zomer. En dat er dan ook wat, uh, wat ambachten bij komen. Hè? Dat zou ook ja, heel leuk zijn. Hè? Kijk, een, een, een wens is, en dat is helaas tot nu toe niet gelukt. Inderdaad, ja. wat ambachten erbij. En dat het museum uh, opengaat. Ja. Want dat, ja. is toch, dat gaat elkaar toch versterken uh, ja, ja, versterken. de in interactie natuurlijk. Ja. Klopt, ja, hartstikke wat wat hartstikke voor ambachten zouden we daar dan bij willen hebben? Nou, bijvoorbeeld, we hebben hier een hele leuke folklorevereniging. Een vissersvereniging. Die zouden misschien daar ja. het een en ander kunnen laten zien aan de toeristen. wat, wat er allemaal nog vroeger gedaan werd die zantwoord. Dus uh, he, het boeten van de netten of uh, wat dan ook. Ja. Je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk. Ja, we zijn wel bezig, de laatste vrijdag uh, van de maand ja. zijn we mee bezig dat, er, uh, dat de vissersvereniging uit Zandvoort uh, paling gaat roken. dat, is, Kijk, dat, dat, dat, dat soort dingen. Kijk, ja. Geweldig, dus leuk. daar zijn we wel mee bezig op dit moment. Alleen het is gewoon een beetje lastig. Mensen, ja. Het is iets nieuws. nieuws ja. Mensen ja. willen eraan wennen. Wat ja, wel, wel heel erg duidelijk om te zeggen is dat we volgend jaar het echt weer gaan doen. Leuk. Dat, dat is wel de conclusie van de afgelopen. De twee keer. Ja. Dat is wel snel, toch? Ja, zeker. Ja, snel, uh, Alleen snel, wel in augustus. In augustus? Ja, ja okay. het gaat wat meer naar augustus. Ja, ook qua ja. ja. ja. ja. ja. ja. weer, is, wat, wat bestendiger ja. waarschijnlijk. Ja. Zeker weten. Zeg, en Roy, je hebt, je hebt nog een uh, leuk evenement op stapel staan. Dat zag ik net op Facebook stiekem. Dat ben je nu dus ook aan het promoten. Want de 30 juli gaat er ja. ook iets groots gebeuren, hè in Ja, Zandvoort. Een heel grote er komt een hele grote barbecue. Uh, dat heet Amerikanen Roots Country en Blues Concert. Maar daar, dat doen we normaal in Theater de Krocht. Ja. Alleen uh, wat we nu hebben gedaan, dat dat open lucht is. Dus onder de boom, op het gasthuisplein, oh. met een barbecue erbij. Hebben we twee optredens van Michael Knubben en van uh, Timmy and Friends. Uh, die we komen alle twee uit Duitsland ja. en dat is een beetje country-achtige muziek, maar wel heel erg uh, ja, gezellig en swingend. Is, dat is vooral de bedoeling. Michael Knubber gaat afscheid nemen, we hebben gisteren ja, al op de radio kunnen horen. Ja. En daarom hebben we er een leuke barbecue van gemaakt. Wat ook leuk is om nog even te vertellen over dat concert. Ja. Eigenlijk was de bedoeling dat uh, Michael stopte mee, ik stopte mee. Maar ik heb besloten om uh, toch door met het concert te gaan. Oh, met het Americana-concept? Ja. Ik dacht met on-air ik schrik niet helemaal tegen. Nee, nee, nee, nee, met het Americana-concert. Oké, okay. dus, uh, ja, gelukkig. Ja. Want het is toch... Uh, ik, ik heb het een paar keer voor je mogen presenteren... maar toen hadden we toch volle zalen, hè? Ja. Dus, dus er... het, het is wel gebleken dat ook dat weer in een behoefte voorziet. Ja, toch? inderdaad. En uh, wat er wel gaat gebeuren is dat het wat intiemer gaat worden. Dus zoals uh, we nu met het concert... Uh, naar het Wapen van Zandvoort zijn gaan met een barbecue... Ja. Dat is misschien in de wintermaanden meerdere keren ook mogelijk. Dus daar zijn we op dit moment naar aan het kijken wat we daarmee gaan doen. Ja. Okay. Roy ja. nog even terug naar de, naar de toeristenmarkt. Ja. He, die wordt nu in juli gehouden. Jullie hebben hem twee keer gehouden. En, en het is eigenlijk al zo'n succes dat jullie zeggen van volgend jaar gaan we het weer doen. Uh, nou zijn er allerlei bedrijven kan ik me zo voorstellen vanuit die toeristenindustrie in Zandvoort. Uit allerlei insteken die mee willen doen en mee kunnen doen aan zo'n toeristenmarkt. Ja. Uh, wat voor animo vind je bij de, bij de Zandvoortse ondernemer... Uh, die voor de toeristen sta, nou, het, uh, klaarstaan? Het probleem is uh, bij de Zandvoortse ondernemer... die zijn open op vrijdag. Want zo, vrijdag is bij ons in Zandvoort een koopavond. Ja. En uh, dat, uh, ja, dat brengt toch uh, wat dingetjes mee... Dat, dat sommige Zandvoortse ondernemers toch zeggen... Van, ja, sorry Roy, ik vind het hartstikke een leuk idee... Ja. maar wij zijn gewoon open in de, in het, uh, ja. op vrijdagavond. Ja, dat snap ik natuurlijk... Eh, dus de Zandvoortse ondernemers de meeste doen niet mee, ik heb er een paar van die wel gezellig meedoen, nee. die, die dat ook dan kunnen, want die zijn dan op vrijdag niet open, nee. maar ja, ik snap als je een winkel hebt in Zandvoort en je wil graag meedoen en het is vrijdagse avond, ja dat je niet ook nog op de toeristenmarkt gaat staan, nee. maar wat wel weer leuk is, het is koopavond, dus we kunnen de krachten bundelen met de tijd. Dat dat het misschien nog ietsje uitbreidt met de tijd. Dat we maar... naar, ietsje meer naar Kleine Kroch gaan... Uh, raad ja. en ja. Dat het ietsje meer uitgebreid wordt. Maar en dat is we een goede mogelijkheid. Andere avond het zou ook een optie kunnen zijn. Dat, dat is voor later uh, ja, te bespreken. Ja, dat is er voor Ja, de ervaring voor, ja. gaat ja. het leren, denk ja. ik. Er wordt waarschijnlijk geëvalueerd en dan zal er gekeken worden van hoe het, gaat, ja. hoe het gegaan is. En kijk ook hoe de gemeente Zandvoort verder wil. Of zij misschien andere opties hebben, ideeën hebben, dat is ook altijd, altijd, altijd welkom. En ook ja. alle ideeën zijn welkom. Want dat, we willen er toch al echt wel richting naar uh, iets jaarlijks terug. Net als in Noordwijk en zo. Dat, het zijn wel leuke marktjes en het geeft heel veel sfeer. Ja. Het ja. is dan denk ik even kijken, want we hebben nog twee vrijdagen in juli. Uh, ja, nog twee ja, vrijdagen. Ja, dus het is de aankomende twee vrijdagen nog hier, uh, hier dan op de... het Gashuisplein heet het ja, hier in Zandvoort. Het wordt het dan, uh, Wordt het dan gehouden. Hartstikke goed. Oké, okay. dankjewel voor je toelichting uh, Roy. Heel erg bedankt. Hoi. Don't start on no fire When the fire There's no light When no light you'll never see All the colors in the world And all the love That's inside When the winds They blow You're gonna need somebody To know you You're gonna need some love To fall into Bijna half 1 op de Sunny Sunday van Haarlem 105 met Passenger and Somebody's Love. En daar hoort Pamela van Toto. Sunny's hard-up op de Sunny Sunday via de 89.9 en www.haarlem105.nl. En ook via CRM, want we staan in Zandvoort en zenden ook uit... via de lokale omroep van die gemeente. Kijken wat voor weer het wordt. Het is vanochtend in onze regio al vrijwel onderwolkt. Dat is het uh, als ik hier naar buiten kijk. Ik heb uh, sea view vandaag. Nog steeds zo. De middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden hier in Zandvoort tot ruim 22 graden in Haarlem. Hoe verder je van de zee komt, hoe warmer het wordt. De wind draait naar het westen en is aan de kust matig vanavond. En vannacht blijft het onbewolkt, maar wel kan er in de vrij vochtige lucht wat nevel ontstaan. Het kwikzakt zakt naar 16 graden en blijft zwak. En morgen is het weer vrij zondag. Ja hallo, dat moet ik werken. En de maximumtemperatuur kan dan op ruim 20 graden hier in Zandvoort tot 24 in Haarlem. De dagen daarna raakt Nederland in de ban van het zomerweer. Ja, jongens, eindelijk gaat het gebeuren bij Flink. Wat zonneschijn wordt het dinsdag al meer dan 25. En woensdag zelfs rond de 30 graden. Maar dat moeten we dan natuurlijk wel weer bekopen. Ja, het is een blijf Nederland met onweersbuien. En dan is het vanaf donderdag weer gewoon stukken kouder. Haarlem 105. In Haarlem en Eemstede ook via KPN Digitaal. Op kanaal 388. En overal ter wereld op haarlem105.nl.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 Weet hoe het kan lopen, dus lopen, lopen, lopen. Ja, yeah, als je niks doet, niks doet, dan ben je nooit, Ja, yeah. Dus geloof in jezelf, uh. juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog, hoog, hoog. Stuur in versnelling, word wakker want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen, je geeft hoop.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 Dan was hij al sexy als hij danste. En dan is hij nu ook nog een keer in zijn hoogste versnelling. Nielsen hier in de Sunny Side Apure, Op de Sunny Sunday van Haarlem 105. Als je naar buiten kijkt. Dan zie je eerst al parasols en wat mensen die op dit tijdstip, ja, onze oosterburen daar gelaten koffie zitten te drinken. Je ziet mensen op het strand liggen. Dan zie je de zee en dan zie je een hele tijd niks. Maar dan zie je toch af en toe al, links en rechts, en dat is een beetje op de hoogte hier van Zandvoort, maar ook op de hoogte van IJmuiden, windmolens. En dat is nog maar een schijntje van wat er eigenlijk moet gaan komen. En daar zijn we niet allemaal heel erg enthousiast over. Esther Jansen is hier aangeschoven bij Sunny Side Up. Om te praten over de actiegroep Verzet tegen Windmolens. Esther, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Um, Esther, we gaan uh, even kijken uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen met die windmolens. Uh, want eigenlijk vinden jullie het nu al te veel. Uh, ja, zeer zeker. We zijn hier al jaren mee bezig. Um, omdat je maar uh, ja, de vrije horizon en de vrije einde, dat is iets waar iedereen uh, voor naar het strand komt. Ja. Uh, iedere dag opnieuw zie je hier aan het eind van de dag... Uh Heel veel mensen staan die uh, foto's maken van een prachtige zonondergang. Yeah. Uh, dus ook deze uh, molens die hier staan, 43 stuks, uh, zijn onze doermolens in het oog. Uh, te meer omdat we weten dat dit nodig is. We zijn niet tegen windmolens, we zijn hartstikke voor duurzame energie. Vooral als je hier aan de kust woont, ben je denk ik toch uh, meer verbonden met de natuur. Dus wij zijn uh, zeer voor duurzame energie. En we weten dat we uh, die duurzame energietransitie kunnen realiseren. Uh, Verderweg op zee, op 50, 60 kilometer op IJmuidenverd. Daar heb je een heel groot park. Dat is al aangewezen door de minister. Uh, geschikt voor uh, bebouwing met windmolens. Yeah. Dus ja, ik zou zeggen, schot voor op bedoel. Yeah. Well... Ik heb altijd begrepen hoe verder die parken wegkomen te liggen, hoe duurder het wordt. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. We weten dat bijvoorbeeld het grootste offshore windmolenpark in Europa verleden jaar geopend is door de Engelsen op ja. 100 kilometer uit de kust. We weten ook dat de Duitsers en de Denen tegenwoordig ver uit de kust bouwen en niet meer dichtbij. Nee. Uh, dat doen zij ook niet omdat ze graag geld uitgeven. Uh, hè? Er is net een tender geweest voor 700 megawatt bij borstelen, Dat hebben we kunnen lezen. Die is 2,5 miljard euro goedkoper uitgevallen dan was geprognostiseerd. Um, dus ja, en dat is voor een deel natuurlijk ook vanwege de financieringslasten. Maar ook omdat blijkbaar toch de kosten wanneer je gaat tenderen... Um, en zeker bij deze schaalgrootte uh, minder groot uitvallen... Dus we wij, wij hebben uh, nog ja, een, een, wel een onderzoek gaande uh, ja. bij, uh, uitgezet bij Energiecentrum Nederland, ECN. En uh, de uitkomsten daarvan die, uh, worden later bekend. Ja. Maar we hebben al behoorlijk veel signalen die erop wijzen dat de meerkosten zoals door de minister aangegeven nadrukkelijk lager, echt substantieel lager zullen uitvallen. Ja. Dus, dus het verder wegbouwen uh, van zo'n park zou een optie moeten kunnen moeten kunnen zijn. Nou, het, is is een optie. Op. Ja. het is een optie. En het mooie is dat wanneer je nu 2,5 miljard euro bespaart ja. op die 700 megawatt bij borstelen. dat je dus eigenlijk dat geld wat toch al was uh, gereserveerd in de begroting, kunt gebruiken voor het bouwen van nog meer windmolens. <lacht> ja. ja, dus ja. je kunt eigenlijk grotere stappen maken het met, met hetzelfde geld. Als je tenminste slim bent. Dat, kan, dat ja. doe je dus niet. Wanneer je hier voor nee. de kust gaat staan, want dan ben je niet slim bezig. Want dan is de ruimte beperkt. De ruimte die is aangewezen die het kan niet groter worden dan nu het geval is vanwege de scheepvaartroutes en de visserij en dat soort uh, belangen meer. Dus daar kan het niet. Bovendien, wat ook belangrijk is om te beseffen, is dat verder weg betekent meer opbrengsten. Want het waait veel harder verder op zee. Ja. He, dus ook daar is een reden om dicht, uh, dicht op de kust te gaan bouwen, heeft ook een uh, absoluut nadeel. Wat, wat moeten we ons daarvan voorstellen, Esther, als het nou verder weg wordt gebouwd? Zie je het dan vanaf de kust helemaal niet meer? Uh, als het op 50, 60 kilometer wordt gebouwd, heeft niemand er last van. Oh, okay. Dat is echt een win-win voor iedereen. Ja, ja. We hebben behouden een vrije horizon, uh, toeristische belangen worden niet geschaad. We, uh, we kunnen naar een vrije einde blijven kijken en mijmeren. En we hebben duurzame energie. Uh, ja. Dus het is mij een raadsel waarom de minister nog niet zijn koers heeft verlegd. Ja, dan kunnen we alleen maar naar raden waarom dat zo is. Hogere politiek, ja. Ja. Is het nou echt een, een typisch Zandvoorts eh, onderwerp? Is, is deze organisatie ook echt gericht voor het behoud van de kust en de skyline? Eh, het uitzicht aan deze eh, zee? Nee, zeker niet. Uh, we hebben natuurlijk langs de hele Hollandse kust uh, heel veel... Uh... Dorpen en steden zoals Zandvoort die belang hebben bij een vrije horizon. Ja. Dus de gemeente Zandvoort werkt nadrukkelijk samen met de gemeentes van Noordwijk, Bergen, Wassenaar, Katwijk. Ze zijn allemaal opgeleid, schouder aan schouder, ja. om deze ontwikkeling tegen te gaan. Er zijn natuurlijk ook, dat is interessant om te noemen, gemeentes die wel belang hebben bij windmolenparken. Denk aan Velzen en Muiden, maar ook Den Helder. Ja. Die hebben daar... Uh, ...wel belang bij, omdat zij natuurlijk kunnen toeleveren straks. Maar ja, ook daarvoor geldt natuurlijk, hoe meer windmolens verder op zee... ...hoe beter ook de belangen van die gemeentes zijn gediend. Want dat is het windpark wat we hier, denk ik, zo ten uh, noordoosten van ons te zien liggen. Ja, dat is bij Egmond, wat ja, je nu ziet. Dat ja. is bij Egmond, oké. Okay. Ja. Dus bij IJmuiden en Velsen, dat zou dan nog gebouwd gaan worden. Oh ja. Ja, ja, Dat, ja. Dus ook daar eigenlijk voor zowel de Noord-Hollandse kust als de Zuid-Hollandse kust. Ja. Hier, voor deze kust komt 1400 megawatt nog. En voor de Noord-Hollandse kust 700 megawatt. We praten over, over um, als ik het goed heb, 700 uh, windmolens die nog bijkomen. Dus wat we hier nu zien zijn 43 molens. En zeker op dit perceel, voor deze kust, ja. komen er nog minstens 10 uh, keer zoveel bij. Tien, oh. Ik herhaal, 10 keer zoveel okay. als wat we nu zien. Plus, die zijn anderhalf keer zo hoog als wat je nu ziet. Ja. En die komen als het aan de minister ligt nog dichterbij. Okay. Dus uh, ja, ik kan er niet meer omheen kijken straks. Nee. En, en het erge is dat mensen... Soms denk je van nou, na zonsondergang heb ik er dan in ieder geval geen last meer van. Maar ook dat is niet het geval. Want er staan voor de veiligheid rode lichten op te knipperen. Ja. En uh, die staan er dus massaal te knipperen. Dat en, zie je s'nachts. Uh, ja, ja. Ik zou, de buurt is er niks bij. <laughs> nou, dat is heel erg. Ja, dat is <laughs> mensen worden er letterlijk tureluurs van. Ja. Wat, wat, wat vindt Zandvoort er van, CFM nou, bijvoorbeeld? Ja, daar zijn we natuurlijk niet zo blij mee, als Zandvoortse inwoner. Uh, vorig jaar hebben we ook een aantal acties gevoerd, onder andere ja. Paal Zitten. Wat zijn op het moment nog lopende acties, Esther? Um, nou ja, in paal zitten was natuurlijk een hele ludieke, maar ook heel geslaagde actie. En heel Zandvoort heeft zich toen ook gemobiliseerd uh, rond die paal. Um, die paal is op tournee gegaan. Dus eerder in het jaar, in uh, twee maanden terug, heeft die paal in Noordwijk gestaan met hetzelfde uh doel. De kans is nog aanwezig dat hij verder afzakt naar Katwijk, uh, maar daar weten we later meer over. Op dit moment zijn er acties gaande in uh, de. Um gemeentes van Bergen en Egmond, uh, ook publieksacties, handtekeningenacties. Die handtekeningenactie die uh, we ook verleden jaren hebben gedaan, die loopt nog steeds door. Mensen kunnen handtekeningen plaatsen op uh, Petitie 24 Verzet Windmolens. Ze kunnen ook gewoon natuurlijk naar de Facebookpagina gaan van Verzet Windmolens. Mensen kunnen naar uh, uh, zo, mensen die überhaupt meer willen weten over deze hele thematiek. En ook echt zich erin willen verdiepen. Raad ik aan om naar uh, www.vrijehorizon.nl te gaan. Daar vind je echt ook alle stukken. Ook van uh, uh, officiële stukken die je kunt bekijken. Um, wat we nu uh, onder andere voorbereiden is. Een, uh, dat is nogal even ludiek. Uh, een fotowedstrijd. Waarbij um, mensen wordt opgeroepen om de mooiste foto's te maken. Van de windmolens uh, op zee. Uh, met of zonder zonsondergang. En die dan in te sturen en dan de beste ervan die verloot we. En die krijgen natuurlijk straks hele mooie prijzen voor misschien hotelovernachtingen en diners hier langs de kust. Dus dat komt eraan. Daar ik, hoop ik jullie later meer over te kunnen vertellen. Leuk. Ja. Esther, hoe, hoe leeft dit in het buitenland? Want we zijn nu bezig over, over de Nederlandse, de nationale kust. Het uh, speelt niet alleen in Zandvoort, ook in andere badplaatsen. Maar er wordt ook wel regionaal. Anders tegenaan gekeken, je noemde net het voorbeeld van de IJmuiden Velsen, uh, waar ze misschien een ander, uh, ander belang hebben. Ook een andere kustlijn, uh, ook een andere plek in, uh, in, uh, in de Nederlandse markt, misschien niet zo toeristisch als, uh, als bijvoorbeeld Zandvoort. Maar uh, in de buitenlanden, hè. Je, uh, Engeland noemde je als voorbeeld, daar hebben ze verder buiten de kust... ...gebouwd ook wel om dit soort redenen van, van horizonvervuiling? Ja, zeker. Uh, verleden jaar was er zelfs een, uh, een park... ...wat eigenlijk helemaal klaar stond om uh, gebouwd te gaan worden... Uh, ...op ook iets van 25, 20, 50 kilometer uh, ten zuiden van Southampton. En dat is op het allerlaatste moment gewoon uh, geschrapt... Met, uh, ...vanwege toeristische uh, belangen. Mensen hebben gezegd, dat moeten we hier maar niet doen. Dus ja, ik zou zeggen, laten wij goed gebruik maken van voortschijnend inzicht. We lopen Europees wat achter met de aanleg van windmolenparken. Maar laten we vooral dan niet de fouten herhalen die andere mensen in Europa al hebben gemaakt. En wat ik ook interessant vond verleden jaar om te merken... is dat bij onze handtekeningenacties waren er vrij veel toeristen hier op het strand. Yeah. En die waren eigenlijk uh, vrijwel zonder uitzondering gechoqueerd... toen wij zeiden dat wat men nu zag dat er nog tien keer uh, zoveel mogens bij zouden komen. Dit kun je niet menen... Dus het kip van de gouden eieren slacht. Dat... Do doen we daar iets mee? Want ik kan me voorstellen dat we bijvoorbeeld uh, uh, de Duitse uh, toerist mee mobiliseren om daar nou wat uh, tegen te doen. Die zullen dit ook veel mooier vinden wat ze nu zien nou, dan ja, datgene wat er straks bij komt. Zeker, ja, die hebben natuurlijk met graagte wel uh, hun handtekening gezet. De VVV heeft destijds ook wel hier uh, online actie um, aandacht aan besteed. En ook uh, online gekeken bij hè? wanneer je Zandvoort promoot in het buitenland. Om ook, uh, Zeg maar, onze handtekeningactie te promoten. Yeah. Dus dat is ook wel goed gegaan. Maar ja die mensen komen hier natuurlijk, uh, ik kan niet zeggen, ze komen hier niet één keer per jaar trouwens. Duizend toeristen komen eigenlijk reken, heel trouw, ze ja. komen altijd ja. terug wanneer ze ergens tevreden zijn. Ja, uh, dus als ze gaan afhaken, dan ben je ze ook voorgoed kwijt. Ja. En mensen vinden, vinden het absoluut een, een, een heel vervelend uh, vooruitzicht. Interessant om te weten dat Duitsers natuurlijk voorop lopen met windmolens, mm -hmm. uh, met duurzame energie. Dus uh, mensen zijn zeker geporteerd voor duurzame energie, alleen niet voor, uh, voor deze molens in het zicht. Nee. Oké okay, Esther, we gaan het in de gaten houden. Wat zijn de eerste aankomende acties die op de agenda staan om hier voor Zandvoort weer aandacht te hebben voor de windmolenparken die, dan, die ze willen uitbreiden? Nou, als je het goed vindt, wil ik het iets verbreden. Wat heel belangrijk is, de minister heeft nu aangekondigd... Uh, of de ministerraad heeft ingestemd met het besluit... om dus die windmolenparken vanaf 18,5 kilometer te gaan aanleggen. Yeah. Dat besluit zal worden uh, bediscussieerd. Het voorstel zal worden bediscussieerd in de Tweede Kamer op 5 oktober. En vanaf 19 augustus aanstaande kunnen mensen zienswijze gaan indienen... Okay. op dit voorstel. En het is heel belangrijk dat heel veel mensen... niet alleen de Zandvoort, maar ook uh, alle haarremmers, mensen in de omgeving... die graag naar het strand komen hun zienswijze hierop ja. bekendmaken. Dat kan uh, natuurlijk via gewoon de officiële kanalen van de overheid. Maar mensen die meer willen weten kunnen ook naar www.vrijhorizon.nl ja, Vanaf 19 augustus zorgen dat we ook alle informatie en ook schablonen klaar hebben staan. Zodat mensen daar gebruik van kunnen maken. Ja. Dus ik zou alleen maar willen oproepen, laat je nu horen. Mensen zijn ja. misschien een beetje moe van het onderwerp soms. Want hey, je voelt je toch een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, gemangeld. Hè? Mensen zeggen vaak van, wat kunnen we dan nog helemaal snel nog gaan doen. Hè? Uh, maar de maar mogelijkheden ja, zijn er absoluut om er wat tegen te doen. Die zijn ja. er zeker en die moet je nu ja. pakken, want straks is het te laat. Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel Esther. Ik vond het interessant om in ieder geval te horen uh, wat er allemaal uh, ons mogelijk te wachten staat, maar wat we ook nog kunnen voorkomen met betrekking tot windmolens. Hier aan die prachtige, we staan er nu uh, echt schitterend tegenaan te kijken, horizon en kustlijn van Zandvoort. Dankjewel. Heel Haarlem is de gast in Zandvoort vandaag. We staan hier strak aan de kust. Het is een prachtige dag. Het is een echte Sunny Sunday feedback on the ground met Tristan. Eén vast item heeft het overleefd in al deze Zandvoortse aandacht. Want we horen natuurlijk graag als Haarlemmers wat er hier allemaal gebeurt. Maar eh, misschien toch nog even een item uit Sunny Side Up. R4, R4. I'm gonna be sitting ja, want de muziek staat normaal gesproken centraal. In San op het tweede album de Kofferbak. En we hebben Haarlemse muziek en we hebben die hitschijven. Je kent ze, hè? De Tros Paradeplaten, de Vara Parkeerschijven, de Radio 2 topsongs, De Radio 2 Paradeplaten, de 3FM Megahits, de NCRV Favorietschijven. Dat zijn er maar een paar uit een enorm archief dat we hier hebben bij Haarlem 105. En we hebben ook de alarmschijf van Veronica. Die kennen we ook nog steeds. En uh, dat is dan nu de 538 alarmschijf. Die, dat is eigenlijk een van de weinige schrijvers die nog steeds meegaat. 25 juli 1981 hadden we een alarmschrijf bij toen nog Veronica. Net uh, A-omroep geworden. En helemaal op de vrijdag op Hilversum 3 toen nog... met de alarmschrijf van de Beatles van de jaren 70, die Electric Light Orchestra. En dit is de alarmschrijf. In het hitschijfarchief, de Electric Light Orchestra... met een alarmschijf van 25 juli 1981. Hold on tight. De gast ook met Sunny Side Up, net als alle andere radioprogramma's hier op afgelopen zaterdag gisteren. En vandaag de zondag, nog een uur of zeven staan we hier in Zandvoort. Een van de collega's van de lokale omroep van Zandvoort is Ingrid. Uh, Ingrid, wat is het programma op CFM normaal gesproken op zondagmiddag, weet je dat? Nou, dan uh, zijn er Albert Jan en Rob, die zijn er vanmiddag ook. Yeah. Die komen straks, een he, een prachtig, tussen 2 en 5. Uh, ja, ja. Een heel mooi sportprogramma hebben die. We, doen echt, we hebben het over allerlei soorten sport. Formule ja. 1, okay. uh, Ja. Ik kan niet gek te denken: voetbal, van alles. Ja. Ja, leuk! Ja. Heel leuk programma. En tussen 12 en 2 is er dan ook een programma? Nee, nee, nee. nee, nee, nee Oké, okay. nee, nee. Dus het sportprogramma dat staat centraal op de zondagmiddag. Ja, en op de zaterdagmiddag. Bij, en, op de zaterdagmiddag. Ja. en op de zaterdagmiddag ook bij CFM. Klopt. Wat zijn de etenfrequenties? 106.9. 106.9 106 ja. En ook via de website van cfm. Ja. cfm-live.nl Live.nl en, live ja. en via diezelfde frequentie is dus nu ook Haarlem 105 te beluisteren. Dus niet alleen via de 89.9 en, 89 en wwwharlem 105.nl en de gebruikelijke, digitale en andere Kanalen, maar dus ook via de ether en de website. Frequenties van CFM in verband met onze aanwezigheid hier op het Zandvoortse strand. We staan hier nog een uur of zeven straks tussen 2 en 5, die Nicola. En we hebben nog Thomas van Empelen tussen 5 en 8 met de werkfinale. In het kader van het Zandvoort aanwezig zijn hier van Haarlem 105 hebben we straks Joop van Ness. Joop van Ness is journalist van de Zandvoortse Courant en die komt vertellen wat hier allemaal gebeurt. En gebeurd is wat het actuele nieuws is uit deze Zandvoortse, ook 023 regio. En we hebben zometeen Ariane Abbestee. Ze was afgelopen donderdag bij RTL Late Night bij hun Totan. En vandaag staat ze hier in de haven van Zandvoort waar wij ook nog de hele dag staan. En komt ze ons het een en ander over haar optredens vertellen en ze komt wat nummers live spelen. Jord hoort Vossen de Kids nog en de Pantap Kids tot het nieuws van 1 uur.